3 uur. Het NOS-journaal. Dick Terhark.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 In juli is afgesproken dat de banken een vijfde van de Griekse schuld kwijtschelden... maar dat is nog niet geregeld. De inspecteurs verwachten dat ook voor 2013 en voor 2014... aanvullende maatregelen nodig zijn. De Europese Unie heeft de veroordeling van oud-premier Timoshenko... van Oekraïne scherp bekritiseerd. eu chef Ashton zegt dat er sprake is... van een politiek gemotiveerde uitspraak. Een eventuele toetreding van Oekraïne tot de EU... wordt hierdoor ernstig bemoeilijkt, zei ze, zei hij...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 Het karakter van deze storing is dat vrij veel gebruikers, zo niet alle gebruikers van BlackBerry in Europa, Afrika en het Midden-Oosten uh, niet kunnen uh, e-mailen, pingen, whatsappen, uh, chatten, wat ze ook maar willen doen via internet op een BlackBerry. Uh, omdat, ja, omdat die servers offline zijn. Het is nog niet bekend wat de oorzaak van de storing is. Het weer nog bewolkt en regenachtig bij een gemiddelde temperatuur van een graad of 18. Vooral aan de kust aan een stevige westenwind. Morgen opnieuw bewolkt en regenachtig en ook iets frisser en staat dan wel minder wind. De gebroeders Levenhart van Astrid Lindgen. een klassiek, tijdloos kinderboek bekroond met de zilveren griffel. Tijdelijk slechts 4,95. Alleen in de Libris boekhandel.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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Straks gaat Fleur Jurgens in onze dagelijkse opinierubriek en appeltje schillen. Fleur, goedemiddag. Dag. Waar ga je het over hebben? Uh, nou, over eigenlijk de vercommercialisering van Sinterklaas. En over het feit dat hij er al zo vroeg is. De zo en zo. Dat het daar zo doodmoe van wordt. En van, ja, die, de, de films waarin hij ineens uh, verschijnt in uh, grote getalen. Want het is nu uh, 11 oktober. Jij zegt, dat zou het nu nog helemaal niet over moeten hebben nee, eigenlijk. inderdaad. Dat wegwezen straks. met die Sinterklaas. Oké, okay, althans voorlopig, <laughs> hè? Dat straks. Maar eerst een boer die weigert zijn koeien te voorzien van oormerken. Ik zie gewoon dat het, dat het gewoon niet goed is. De stem van het geweten. Ja, het is wel, ja, het is wel een gewetensbezwaar, ja. Als ze dat van me vragen, dan moet ik stoppen. De stem van het geweten. Een serie portretten van mensen die in conflict komen met hun innerlijke overtuiging. Hoeveel geld mag je geweten je kosten? In het tweede deel van deze serie over gewetensbezwaarden... maakt verslaggever Emmert Messelink een dag mee uit het leven van een boer... die weigert om de bekende gele flap in de oren van zijn koeien te doen. Het begint in alle vroegte in de stal van boer Wim Kok uit Hoogland bij Amersfoort. Goedemorgen. Hard aan het werk al, ochtends vroeg. Ja, de koeien moeten gemolken worden, hè? elke dag weer. Vaste prik? Vaste prik. Hoeveel zijn het er? Dit zijn er, uh, die ik nu vandaag moet melken, zijn er uh, 34. Het is vroeg in de ochtend als boer Wim Kok uit Hoogland zijn koeien aan melk is. Terwijl de melkmachine zacht zoomt, valt het me meteen op. Hij heeft bijzondere koeien staan. Ze hebben één ding wel en één ding niet. Ja, ze hebben horens en ze hebben geen oormerken. Dat zijn de twee uh, speerpunten, zeg maar. Hoeveel liter melk levert het op? Uh, de gemiddelde koe, Maai, die levert, uh, een goeie, hele goede koe die levert 20 liter op een dag. Een hele goede uh, koeien zitten gewoon op 10 liter per dag. Dan gaat, uh, de gemiddelde boer gaat er, uh, die lacht erom, maar ze krijgen geen brokjes van mij. Ze moeten het op gras doen. En uh, ja, ik zeg dat mijn kwaliteit van mijn melk daar ook veel malen beter is. En dit is de manier waarop ik wil boeren. Wim, de koeien zijn gemolken. En wat, wat, wat gaat er dan gebeuren? Uh, dan gaan ze naar buiten. De hand in. En dan de hele dag buiten? De hele dag buiten. Ja. Nou, laat maar gaan. Wat is het? als kijken. Zie je? Man, het is niet te filmen. Het nee, is nee. heel erg. Ja, Alles fout, heel erg. dingen zien er niet uit. Uh, Tien uur s ochtends is er al veel werk verzet op de boerderij. Even tijd voor koffie bij boerin Amanda, achter het huis. Ja, ja ik zit er natuurlijk helemaal middenin. En ik, ik, ik, ik zie uh, wat, wat hier gebeurt, wat, wat er met de koe gebeurt. En op een moment, en dat is natuurlijk wel heel, uh, heel apart... als, er, als er een koe weggaat van de boerderij naar de slacht bijvoorbeeld En uh, het oormerk moet erin op het moment uh, dat hij weggaat. Loop ik gewoon weg. Want ik zie gewoon dat het, uh, dat het gewoon niet goed is. Wat zie je dan? Ja, je ik, ik, ik kan gewoon... Kijk, als, als de koe al klaar staat om, om te vertrekken... vind ik het sowieso al heel erg. Maar om, om een oormerk gewoon in een mooi oor... en een heel gaaf beest uh, erin te doen... ja... Yeah. Dan vind ik het al helemaal... Ja, dat hoort er gewoon niet in. Klaar. Aan tafel bij de koffie, Boe Wim Kok. Wanneer begon het nou eigenlijk dat iemand op dit bedrijf zich begon af te vragen die oorvlappen? Is dat wel een goed idee? Nou, dat is een beetje ingerold. Uh, misschien dat we toen ook een beetje anti-overheid waren, uh, uh, van weer een regel erbij. En, en naarmate ook uh, uh, de tijd wat verder ging uh, en je dus ook weigerde erin te doen, had je ook wel door... Uh, ja, dat heeft toch meer een betekenis, zoals een hele oormerk in zo'n zo oor. En oor uh, betekent nogal veel voor een koe. Wat is dat dan? Want wij mensen hangen ook wel eens wat in ons oor. Sowieso, en dat zie je bij paarden en ook bij koeien. Een oor draait alle kanten op en de koe houdt er alles mee in de gaten. Dus het is een wezenlijk onderdeel uh, in zijn dagelijkse bestaan om alles in de gaten te houden en te uh, doen. Vervolgens als een koe echt ziek is, dan krijgt hij koude oren. Dus dan kun je aan zijn oren voelen van nee, ze is echt koud. Uh, vervolgens heeft hij er ontzettend veel behoefte aan, ook als hij die, die aandacht krijgt als hij ziek is, om, uh, ja, om zijn oren heen gevreven te worden. En, uh, en uh, dat zijn toch de... De symptomen die voor mij aangeven, daar wil ik niet zo'n uh, zo oormerk in hebben. Het is wel verplicht gewoon, die oormerken? Ja, het is verplicht. Uh, het, het is met de Nederlandse overheid wel, wel geregeld dat we het uh, mogen doen. Alleen uh, de EG zegt dat er uh, oormerk in moeten. Dus zegt uh, de Nederlandse weer: ik uh, moet me aan de, de regels van de EG houden. Dus word ik gekort. En, uh, van tevoren kreeg ik dus een rekening van 6000 euro waar ik op gekort werd. Dat is wel zuur. Dat is behoorlijk zuur, ja. Is het een kwestie van luisteren naar je eigen geweten? Ja, dat vind ik, ja, vind ik een moeilijke vraag helemaal. Ik weet niet helemaal... Ja, ik, het is een mo moeilijk iets, denk ik. ik vraag me ook eens af, waarom doe ik het? Maar ik ben eigen wijze om het eigenwijs uh, om ze er toch in te stoppen. <laughs> maar gewetensbezwaar, is dat wel een goede term? Ja, het is wel, ja, het is wel een gewetensbezwaar, ja. Het is, uh, ik heb geen zin om ze erin te doen, uh, om de reden die ik net noemde. En dat zou je echt tegen de borst stuiten als het wel zou moeten. Ja, dat zou dat zomaar tegen de borst stuiten. Terwijl... Jijzelf niet degene bent die het bedacht heeft, hè? is dus je vader geweest destijds. Nee. Het is mijn vader geweest die het gedaan heeft. En uh, dus ik ben ook heel eerlijk, als hij die, als die in de gang bij de boer zou geweest en die gewoon ingestopt, dat had ik misschien ook gedaan. En dan had ik gezegd tegen de boer die niet deed. Ah, maar, jongen, wat ben je dan aan het doen, maar stop ze er lekker in. Weet je, al dat gezeik. Dat is de Duitspraak van, uh, van een neef van mij, waar ik heel goed mee om kan. 6.000 euro, man! Dat is wel, uh, ja, dat is de logica. Hij drukte de, de feiten op dingen, maar dat zou ik misschien hetzelfde gedaan hebben. Dus, maar nu niet. In de loop van de middag loopt de koeienstal vol met kinderen. Op de boerderij van Boer Kok kun je namelijk je verjaardagsfeestje houden. En veel over de koeien leren. ik Ga even Ik even een afspraak met jullie maken. Er zijn niet veel regels. Als je nou eens heel goed naar die koeien kijkt, is er iets bijzonders? Nou, ze zijn allemaal nou, ze zijn verschillend allemaal. Toch zijn bruin allemaal. Zon... die heeft, is bruin en die heeft zijn hoorn verkeerd, om. Toch is dat niet wat ik bedoel. Sommige zijn koeien en sommige zijn stieren. Dat kon ook wel eens klop, ja. Moet je eens horen, alle koeien in Nederland die hebben iets... en dat hebben deze koeien niet. Weet jij wat het is? En het is ook andersom. Deze koeien hebben ook iets wat alle andere koeien in Nederland niet hebben. Ik zie niks anders. Kijk eens goed naar hun hoofd. Horens. Heel goed. Deze koeien hebben horens. En dat heeft... En koeien niet. En nou nog iets wat andere koeien wel hebben en deze koeien niet. Zo'n bandje om de oor. Dat is precies wat ik bedoel. Moet je nou eens naar die kijken. Die is hier op bezoek. Die is eigenlijk niet van de boer zelf. Zie je wat die heeft? Een kaartje. Zullen we eens kijken wat erop staat? Kom eens. 7, 3, 7, 9, 3, 1. Een nummer. En waar zou dat nummer voor zijn? Want dan raakt de boer hem niet kwijt. Dan nou weet hij, als, als een koel over straat een of zo, uh, en dat er zo'n nummertje op staat, uh, en dan, dan herkent moet die, hij het. En dan... Dat vind ik wel heel slim gezegd. Maar hoe moet het nou met die koeien die niet zo'n flap hebben? Dat weet nou. ik niet had ik even nog een paar kleine vraagjes. En de eerste was... Wat is dit? Dat zien jullie horen. Denken, ja, horen, hè? En waar is dat... Uh, waar is dat van gemaakt? Moet je, je voelen. Waar is dat van gemaakt? Wat zit, wat zit er aan je handen en je voeten? Nagels. Nagels, hè? Het is gewoon nagel, dit. Dus als die koe eraf stoot, dan doet het net zozeer serieus dat jij je nagel verliest. Hebben jullie ook gezien? Ik heb hier geen oormerk in zitten. Hebben jullie dat gezien? Ja omdat ik dat beter vind voor ze, dat dat er niet in zit. Dat is ja, een oorbel eigenlijk. Ja, ja. Jij ja. Maar jij vindt het leuk om hem in te hebben. En je hebt een hele kleine in. En Boewim vindt het niet zo leuk om ze erin te hebben in de koeien. Maar Boewim, als hij geen last heeft van zijn oorbel, dan heeft de koe er toch ook geen last van? Nou, een koe heeft er in principe geen last van. Maar ik vind het om uh, bepaalde redenen wel beter dat hij er niet in zit. Ook omdat hij wat groter is. Nou, uh, mag we nou zo meteen doen? Het is zelf als dat de kalfje ook doet, hè? Maar dan doen wij het met onze handen. De dag is bijna voorbij als ik op het erf kok senior aantref. Waar mogelijk steekt hij nog een handje uit op het boerenbedrijf. Vaak is hem koppigheid verweten door zijn collega's. Waarom besloot hij dat oormerken er bij zijn koeien nooit in zouden komen? Nou, die oorslappen, dat, in eerste is het een kwestie van ook mentaliteit. Hè? Dat je, als je oormerken erin doet, is het dier ook echt een nummer. En de tweede is, die oren, die, uh, daar moet je helemaal niet aankomen. Daar lopen alle mendrianen doorheen. En als die koe een keer dan ziek is, dan kun je daar niks mee. Want u hebt over meridianen, dat zijn zenuwbanen, denk ik. Ja, dat... wat, wat doet u als een koe ziek is? En wat heeft dat met die oren te maken? Nou, ten eerste, je hem eerst, eerst uh, bij de horens dan uh, Die moet hij ook hebben, want dan staat in verband met de stofwisseling. En dan, en dan praat je met het dier en dan gaan uh, je het samen doen. En vervolgens pak je de oren. Die ga je bevrijven en dan ga je verder. Ik ben natuurlijk een leek, maar iets in mij zegt dat je op zo'n manier niet elke koe kan genezen. Maar je moet er, moet er wel snel bij zijn, je moet het niet laten vloederen, want dan wordt het moeilijker natuurlijk. Ja. U hebt ervoor gekozen om die onflappen eh, niet te doen, niet aan te brengen. Mag ik u een gewetensbezwaarde noemen? Ja, dat ben ik wel zeer zeker, ja. ja. En wat zegt de stem van uw geweten? Niet doen. Zo simpel is het. Ja. Ook morgen hoort u een reportage in onze serie over gewetensbezwaren. Dan maken we mee hoe kinderen thuis schoolles krijgen van ouders die daarvoor inmiddels veroordeeld zijn. U luistert naar Dit is de Dag op Radio 1. Superlove. Wie nee, schildert er vandaag ons appeltje? Dat is uh, publiciste Fleur Jurgens. Uh, opnieuw goedemiddag. Dag. Sinterklaas terugsturen, zei je net om drie uur. Dat is de bedoeling. Uh, waarom moet de Sint terug? Nou, nou ik vind dat we gewoon... Echt overspoeld worden nu al met Sinterklaasgeweld in oktober. En uh, dat vind ik gewoon te vroeg. Ik vind eigenlijk al dat hij in november al te vroeg komt. Want dan hebben we nog ruim drie weken... waarin onze kinderen worden overspoeld met... Uh, ja, toch allerlei... Sinterklaaspropaganda. Ja, propaganda. En, en ook <laughs> toch... Uh, ja, het, het brengt heel veel onrust met zich mee voor kinderen de kinderen. Ja? Ja. En ze zijn nu al onrustig? Die beginnen nu al. Die beginnen al. Zijn al begonnen met Sinterklaaslijstjes uh, te maken, omdat dus de uh, dit uh, of de Bart smit gidsen al uh, vanaf september in, uh, in de bus worden gegooid. En jij denkt dit gaat nog twee maanden door? Ja, dat moet ik niet. aan Je denken. wordt er helemaal ja. gek van. Ja. Ja. En dan heb je dus nu tegenwoordig ook nog dus de nieuwe trend van de Sinterklaasfilm, die dus al uh, de week voor de herfstvakantie in première gaat. Uh, uh, met alle trailers en aankondigingen van dien... waardoor het dus ook al uh, in september eigenlijk begint... En uh, ik vind dat uh, Sinterklaas moet gewoon een korte spanningsboog hebben. Ook om <laughs> juist de kinderen te kunnen blijven boeien. De spanningsboog van Sinterklaas, ja. ja. Dat is een en, hele belangrijke. Uh, Martijn nou, van Nellestein, regisseur van de film Sinterklaas in het raadsel van 5 december. Jij bent het helemaal eens met Fleur Jurg. Nou, uh, half, half wel, half niet. Uh, uh, tuurlijk, het is, uh, het, is, het is vroeg, maar die herfstvakantie is natuurlijk heel belangrijk. Dat uh, de kinderen natuurlijk al goed in de stemming richting Sinterklaas komen. En nou, aan de andere waarom? kant... Nou ja, om de hele simpele reden, dat die kinderen, de kinderen die ik daar spreek... zo, zo zat zijn dat papa en mama dertien weken lang per jaar al naar de kerst mogen toeleven. Maar die kinderen niet al drie weken voor Sinterklaas al met Sinterklaas bezig Hoezo? mogen zijn. Hoezo? Maar de kerstman is toch totaal niet aanwezig? Die zie ik helemaal niet, die hele kerstman, gelukkig. Heeft u maar... nog niet in de winkels gekeken nee. momenteel? Dat nee. je overal al, al de kerstversieringen nee, naar buiten komen? En de... Nee, maar ik vind het ook veel minder intensief dan uh, een, een Sinterklaas. Sinterklaas maakt veel meer impact op kinderen, dus Klopt. dat kun je niet vergelijken. Maar de kinderen hebben er zelf ook niet zoveel problemen mee. Hè? Het zijn mm. ook vaak de ouders die nee. daar wat meer last kinderen van hebben. Kinderen hebben ook geen problemen met bijvoorbeeld snoepen. De, nee, de hele klopt. dag door. Nee. Klopt, ja, daarom hebben ze, hebben ze ook ook geen geloof ik al mee. de, de pepernoten liggen geloof ja. in september. Dat ja. is wel heel nee, veel voor. In, kinderen in moet je, al in de winkels. In zekere zin moet je kinderen ook beschermen. En zeker dan de kinderen die overgevoelig zijn. En dat zijn er nogal wat tegenwoordig. Maar is het, maar is het, is het, is het dan zo erg dat kinderen al uh, uh, drie weken van tevoren gaan fantaseren... wat ze zouden willen vragen als Sinterklaas? Moet je dan die gedachten van die kinderen nee. zo erg... Ja, uh, ja dat is inderdaad wel verkeerd. Want dat het... Uh, kijk, vanaf het moment dat Sinterklaas aankomt, normaal gesproken... is dat dus tegenwoordig al begin november. Dan krijg nee, je dus half november, al... half november ja? is dat. Nee, want begin november begint dus vaak al het Sinterklaasjournaal. Dus elke avond worden die kinderen doodgegooid... met uh, en heel erg opgewonden gemaakt over dat Sinterklaas er is... en dat hij net niet komt of net wel komt... en Zwarte Piet is onderweg en de pakjes zijn kwijt enzovoort. enzovoort. Tof, dat is toch een van de mooiste, de mooiste sprookjes die we dan hebben in Heel Nederland. erg leuk, maar het moet niet te lang duren, wat ik net zei. Ja, de spanningsboog moet wel... Geloofwaardig blijven. Nou, blijkbaar is het nog steeds geloofwaardig. En... Want de kinderen blijven geloven nee. in Sinterklaas. Ja, je, dat is hetzelfde als met snoep. Je kunt een kind wakker maken met en met een snoepje. En, ja, maar dan zal het. Dat is heerlijk dat, vinden. Maar dat wil je natuurlijk niet. Zullen we één tegelijk praten? Ja. Het probleem wat er dan denk ik vooral is. is, is niet een Kinderen hebben er geen probleem mee. Dat is duidelijk. Dat is uh, op filmgebied, op, op snoepgebied. Kinderen vinden het allemaal prachtig. Nee, maar voor je het weet is het het hele jaar door. Sinterklaas, vindt u dat leuk dan? Nou, uh, dat doet toch afbreuk dus, dus, aan het feest? Dat is een, een slecht voorbeeld. Want ik moet uh, om moet, um, um, voor Sinterklaas natuurlijk het hele jaar doorwerken... voor die goede, goede man in ja. Spanje. Ja. Elf maanden per jaar. En dat zag ik ja, dat je december. dan in de zomer al uh, opnames staat te maken. Anders kan, maar... anders kan die film er niet ja. zijn. Maar misschien ja. is dat wel een belangrijk argument. Want je zei net, het voor de herfstverkantie, dat mag wel... want de, de, de grote mensen mogen ook heel lang naar kerst toe leven. Ja. Moet jij niet gewoon de kosten van die film eruit zien te halen? En dus heb jij meer tijd nodig? Nou, je, hebt, je hebt natuurlijk, die, die herfstverkantie is belangrijk, ook uh, daarin gaat een groot gedeelte van de bezoekers al naar de bioscoop toe. Je hebt maar uh, voor een film je hebt uh, een lange periode nodig om een film terug te verdienen. Uh, dus moet een film ook zijn periode kunnen maken. In drie weken tijd kan dat gewoon niet. En na 5 december gaat niemand en meer. En na 5 december gaat iedereen. Maar weet je wat jij moet proberen? Naartoe, je vlug. moet een film maken. Die zo goed is dat die gewoon een aantal jaar meegaat. Dus je maakt gewoon een Sinterklaas klassieker, zoals dat heet. Oh, maar dat is zoals maar dat bijvoorbeeld is... het paard van Sinterklaas ja. er eentje was. Die gaat jaren al mee en die blijft goed. En dan ben je films... niet gebonden aan die zes weken, nee, dat, dat je er ook dat er bezoekers naar je film. Hoeven ja, onze films. Even fleur, je... fleur uit laten praten, beetje uitgaat praten, dan ja. mag nu Martijn. Ja? Onze, onze, onze films, en dan moet je misschien iets beter, had je wat research moeten doen. ene jaar in de bioscoop, dan komt de TVD dan komen ze op televisie uit. Ja. Onze oudste film is 2008 en die wordt uh, nu ja. nog steeds op televisie uitgezonden. Maar goed, dus wij, waarom exacte, moet die dan wacht, zo nodig in september? Ja, nou mag, nou mag ik nou even uitpraten. Ja. Waarom, uh, onze films, worden, die gaat dus ook gewoon nog jaren mee. de Klaas is al veel ouder. Die gaat nog steeds mm -hmm. mee. En onze oudste film, die wordt ook dit jaar weer, voor de tweede, voor of tweede jaar volgende, ook weer uitgezonden. Mm -hmm. Dus die films mm -hmm. gaan door. Ja, nou maar goed, dus die films gaan door. Maar waarom is het dan zo, zo belangrijk dat je die herfstvakantie erbij pakt Omdat er als weer die een films film doorgaan? Komt. Ja, maar waarom kun je hem dan niet gewoon tijdens uh, de periode uh, vertonen wanneer Sinterklaas in het land is? Omdat de kinderen graag al eerder zo naar de bioscoop simpel. willen gaan, ja. blijkbaar. Wie zegt dat? Ja. Ah, die honderdduizend kinderen kind, die volgende ja. week naar de bioscoop gaan. Ja, ja maar dat is, dat is volgens mij dus echt het, het kip en het ei. Van de, de boel omdraaien gewoon. Van de <lacht> kinderen willen dit. Dat is hetzelfde argument wat supermarktfabrikanten ook uh, gebruiken. Als er dus uh, pepernoten in september in de supermarkt liggen. Die zeggen dus precies hetzelfde. Ja, maar de mensen willen pepernoten. Ja, als ze er liggen, willen ze ze, ze wel. Het is een kwestie van vragen. Ja. Nou ja, als, als ze mensen niet zo hebben en ze niet zo die verkopen, lagen ze in september nog niet in de winkels. Maar Martijn, even scherp. Stel dat jij je film zou kunnen terugverdienen in drie weken, zou je hem dan gewoon uh, half november uitbrengen. Uh, nou, ik, het belangrijkste voor ons is niet het terugverdienen van die film. Het belangrijkste voor ons is uh, wat, de wat de markt wil, en de bioscopen willen ook mm -hmm. graag. En de kinderen willen ook graag. Dat die films draaien in de vakantie. Ja, dus dat, de, is de, een probleem, dat de ouders daar problemen mee hebben, is gewoon het probleem van de ouders. Ik vind van wel. Ik had vroeger, toen ik klein was, mm -hmm. zei mijn moeder gewoon tegen mij: als ze al vroeger over Sint-klaasse pepernoten: begon, Joh, je moet niet zeuren en we gaan weer wat anders doen. En dat moet zij ook tegen de kinderen zeggen. Misschien. Als zij nu zeggen: oh, mama gaan we naar de film. Dan zeg je gewoon, we gaan nog niet naar de film. Dat doen we wel als Sinterklaas het land in is. Fleur? Ja, nou, dat, dat ga ik zeker zeggen. Maar, <laughs> maar ik vind ik wel ik, leuk dat je gaat. Ik ben er een <laughs> beetje bang voor dat Sinterklaas het hele jaar door gaat duren op een gegeven moment. We hadden trouwens in mei bijvoorbeeld ook een ingelast Sinterklaasjournaal. Ja. Omdat een trouwe um, hulp Sinterklaas... Afscheid nam. Uh, ja. Daarvan dacht ik ook van waar is dat in hemelsnaam goed voor? Ja, Onze ja. kinderen zijn helemaal opgewonden. Een onnodig, gewoon een volwassen dingetje wordt op een belachelijke manier ja, wij proberen, uitvergroot. We proberen daar altijd wel, wel rekening mee te houden. Want als wij in de zomer aan het filmen zijn, dan ja. heb uh, je hebt altijd heel veel persdagen om zo'n film heen. En wij beperken dat altijd tot één of twee, omdat ja. we niet willen dat al in de zomer zoveel commotie rondom Sinterklaas gedaan wordt. Want te vroeg ben ik wel met je eens, dat is te vroeg. Alleen oktober komt. <laughs> Op. Want ja. jij denkt uiteindelijk dat Sinterklaas eraan om de door zal gaan als die ja, te veel aan Absoluut, aandrukken? Absoluut. Want ja, dat is, Want dat is hetzelfde hem. als met gewoon met een willekeurig feest. Een feest is een feest omdat het al die het andere is. dagen ja. geen feest is. Ja, zo voor het leuke is wel dat, daarom dat de kerstop eigenlijk op voorsprong stond tot een, enkele, een jaar of drie geleden. En sinds twee jaar, twee jaar en uit onderzoek is gebleken dat onder andere door die films dat dat al eerder gebeurde, is Sinterklaas heeft de bovenhand weer gevoerd. En okay. schijnt daar het meeste geld aan te worden uitgegeven, zelfs meer nog aan de kerst. Dus het onderspit delven zal de Sint niet doen is dus lekker commercieel. Publicist Fleur Jurgens en uh, regisseur Martijn van Dellestein. Hartelijk dank. Dankjewel. You got red You've got your birthmarks, you've got to run to hiding on your hip you've got, to see you've got your secrets, you've got your Die van Brooke Fraser. We zijn aan het einde gekomen van deze. Dit is de dag. Kijkt u ook nog eens even op de website. Dit is de dag. Nu kunt u dingen teruglezen en terugluisteren. Na het nieuws van half vier, Tessel Blok met de Villa. Tessel, goedemiddag. Wat goedemiddag, ik zit in Den Haag, zoals het goede gewoonte is op dinsdag. En ik heb te gast Elko Brinkman. Hij is voorzitter van Bouw in Nederland en ook fractievoorzitter van het CDA in de Eerste Kamer. De vastgoedmarkt heeft het zwaar, de woningmarkt zit muurvast. Normaal gesproken is dat voor woningen prettig, natuurlijk, muurvast. Maar in dit geval is het eigenlijk heel zorgelijk. En behalve zorgen over de bouw, zijn er ook wel zorgen over de positie van het CDA en haar ministers in dit kabinet. En ook daarover praat ik zometeen in Villa VPRO met Elke Brinkman. We gaan nu eerst luisteren naar het nieuws. Dat wordt gelezen door Dick Terhark. Radio 1 Het NOS-journaal. De Europese Unie heeft de veroordeling van oud-premier Timoshenko van Oekraïne scherp bekritiseerd. Een eventuele toetreding van Oekraïne tot de EU wordt hierdoor ernstig bemoeilijkt, zei EU-buitenlandchef Ashton. Timoshenko kreeg vanochtend zeven jaar omdat ze bij het sluiten van een gasovereenkomst met Rusland haar boekje te buiten ging door president Janukovic niet in te lichten.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 En de Egyptische vicepremier Beblawi heeft zijn ontslag ingediend, waarschijnlijk uit protest tegen de manier waarop de regering is opgetreden tegen koptische demonstranten in het centrum van Cairo. De demonstratie liep zondag uit de hand toen de betogers werden bekogeld met stenen. Bij gevechten met ordentroepen vielen 26 doden en meer dan 200 gewonden. Dat waren de hofpunten aneb Verkeersinformatie. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Hoofddorp en Schiphol 4 kilometer. Dat komt door een gestrande vrachtwagen. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A10 West naar Zaanstad staat alweer de eerste dagelijkse file voor de Koentenel 3 kilometer. En de A58 van Tilburg naar Breda tussen Gordelen en Gilsen 4 kilometer. Dat komt door een aanrijding. De linker rijstrook is dicht. Dit is Radio 1. WPRO. Villa VPRO. Tesselblok. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Zoals elke dinsdag vanuit Den Haag aan het Binnenhof. En wat bieden wij u het komende uur tot half vijf? Na vier uur ons eigen politieke vragenuurtje. Onder meer over het jarige CDA, 31 jaar jong. En hoe voelt het feestvarken zich... nu het zich blijkbaar met enige regelmaat moet melden bij Geert Wilders... om verantwoording af te leggen over haar meningen. En daarvoor heb ik een gesprek met Elko Brinkman. Hij is fractieleider van datzelfde CDA in de Eerste Kamer. Maar toch ook vooral voorzitter van Bouwend Nederland. Hoe krijg je in deze tijden van crisis de bouwmarkt weer op de been... en helpt het kabinetsbeleid daar voldoende bij? En onze vrolijke wetenschap weet het nu zeker...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 Uit de wereld gehalpen. Je zou denken even, het is professor Zonnebloem uit Kuifje. Maar dat is niet het geval. De Belgische formateur hoorde u Elio Di Rupo, Die een heel trots, een nieuw akkoord heeft gepresenteerd voor een nieuwe regering. En dat werd ook wel eens tijd. Ze hebben er wel geteld 485 dagen over gedaan in België. Maar het is er dan eindelijk. En hij is waarschijnlijk met recht trots op dit vlinderakkoord. Mark Reinebo, journalist, schrijft onder meer voor De Standaard. Goedemiddag. Goedemiddag. Heet dat het vlinderakkoord vanwege het feit dat meneer de Rupo een vlinderdasje draagt? Ja, het ja, ja. Ja, okay. is uh, een uitzonderlijk uh, kledingstuk. En uh, alle onderhandelaars hebben uh, gisteren hem een uh, vlinderdasje in, zijn, uh, in hun eigen kleur cadeau gedaan. Geweldig. Hoe blij ze allemaal zijn. Is het behalve uh, al die vlinderdasjes echt zo'n historisch akkoord? Wat is nou toch de grote doorbraak? Het, het is inderdaad een, een, een belangrijk akkoord. Uh, ja, Belgische is een federaal land en die landen veranderen hun grondwet regelmatig. Het, het belangrijkste is, uh, de, je hoorde de formateur over BHV spreken, dat is een kiesarrondissement, dat er kiesomschrijving die moet hervormd worden, is eigenlijk niet zo praktisch van zo'n belang, want een hoge symbolische waarde mm -hmm. gekregen, gaat al jaren mee, grote problemen, is nu eindelijk opgelost op een, zoals dat hier heet, een propere manier, een zuivere manier, zonder veel Toegevingen aan beide kanten. En dan uh, is toch een, een uh, belangrijke ingreep gedaan in de geldstromen in het land. Welk onderdeel van het land krijgt hoeveel en waarom, dat is nu toch wel op een ingrijpende manier veranderd. Want het ook komt er in het uh, kort op neer dat de federale overheid inlevert ten opzichte van de gewesten. Dat de gewesten, ja. de gemeenschappen ook zoals dat heet, die krijgen meer geld en dus meer autonomie. Ja, daar komt het op neer. En ze zijn er ook meer verantwoordelijk voor. Uh, ze kunnen daar dan mee doen wat ze willen, maar ze zijn natuurlijk ook verantwoordelijk voor de politieke resultaten daarvan. Mm -hmm. En dat is een proces dat al een tijdje bezig is, dat meer bevoegdheden naar Europa gaan enerzijds en dan anderzijds uh, naar gewesten en gemeenschappen met het geld daarbij. En bijvoorbeeld de Vlaamse gemeenschap, is, is het, ja, voor het uh, Nederlandstalige gedeelte van België, die hebben nu een begroting die ongeveer even groot is als die van de federale overheid. Dus dat houdt elkaar al een beetje in evenwicht. Juist. Nu uh, je je voorstellen dat hij trots is, die roepen... nou is er een klein maartje lijkt mij. Dit akkoord is uiteindelijk gesloten zonder dat de NVA daarbij aan tafel zat. Dat is die nogal behoorlijk nationalistische Vlaamse partij van Bart de Wever... die wel de allergrootste winnaar was bij die verkiezingen van alweer ruim een jaar geleden. Ja. Dat maakt het allemaal toch een beetje krom. Het is een beetje vervelend, maar uh, ja, een van de redenen waarom... Die regering zo lang heeft aangesleept, en die overigens nog altijd niet helemaal rond is, natuurlijk, omdat alleen nu dat, staat dat institutionele gedeelte geregeld is, of mm -hmm. dat daar een akkoord over is. Um, de NVA had daar een heel uh, radicaal standpunt tegenover en het bleek onmogelijk om. Een akkoord te maken, om een compromis te maken, wat toch altijd de essentie van zo'n akkoord is. En het is pas nadat de NVA va ja, zichzelf aan de zijlijn had geplaatst, uh, door te zeggen dat ze niet wilde meediscussiëren over een voorstel dat de, die de formateur had voorgelegd, dat er pas schot in de zaak is gekomen. Dus het is, uh, het is vervelend vanuit, laten we zeggen, sterk democratisch oogpunt. Aan de andere kant, ja, deze partijen die nu wel onderhandeld hebben, hebben wel ook een meerderheid in het parlement natuurlijk, en ja. Een, ja. een voldoende meerderheid. En is het, dus nu, het, zo... Is het nu zo? Zodat, want uh, hij gaat natuurlijk die Roepo de komende dagen praten met de partijvoorzitters. Want er moet natuurlijk nu nog wel ook een regering gevormd worden. Ik mag aannemen dat daar niet al die partijen in vertegenwoordigd zijn. Of is dat nou juist dat wel is, de bedoeling? Ja, dat is de vraag. Daar is uh, men nog niet uit. Er zijn mensen die aan de ene kant verpleiten dat het wel wat minder mag. Want er zijn nu acht partijen bij betrokken. Dat is dat veel, natuurlijk. ja. Dat is veel, maar het komt natuurlijk ook omdat wij voor elke partij bij jullie wij er twee van hebben. Een Nederlandstalige en een Franstalige. Ja. Uh, dus nu zijn alleen zijn christen-democraten, liberalen, socialisten en groenen mm -hmm. erbij betrokken. Maal twee, dus is acht. Dat is wat veel, ook omdat het, uh, het, men vindt, sommigen vinden dat het wat te veel naar de linkerzijde aan het overhellen is. Dus dat het misschien goed zou zijn om de groenen er niet bij te nemen, die dan nou wel die staatshervorming zouden steunen in het parlement, maar niet uh, de rest van de regeringspolitiek. Uh, aan de andere kant denkt men van goed uh, we hebben nu al die tijd uh, moeten werken om, akkoord, om deze akkoorden rond te krijgen. Uh, het, het zal ook het best werken in, uh, in een regering om met z'n allen daarin te gaan zitten. En dat is een van de dingen waarover de formateur nu een van de komende dagen een uitsluitsel moet geven met hoeveel mensen hij wil onderhandelen. Ja. En dan natuurlijk moet heel dat sociaal-economische beleid nog worden uitgetekend en vooral een begroting opgesteld voor volgend jaar. Ja, dat is ook niet Omdat onbelangrijk. Ik, uh, nee, de, de Europese Unie die wacht daar op ons huiswerk. En gelukkig voor België is de Europese top van deze week uitgesteld naar volgende week. Dus hebben ze een weekje meer tijd om erover te discussiëren. Dus zijn ook voor één land in Europa blij dat er weer wat uitstel is? Ja, uh, maar het, het probleem is natuurlijk dat er fors moet besnoeid worden om onder die Europese normen te blijven. Ja. België wil 2,8 begrotingstekort hebben, uh, zeker daar niet boven gaan, maar dat betekent meerdere miljarden in uh, besparen volgend jaar. En uh, daarover zal ook nog een forse discussie moeten gevoerd worden en het ziet er naar uit dat dat ook een clash wordt tussen links en rechts, tussen mm -hmm. besparingen. Dat blijft en gewoon zoals het altijd was. Er is dan nu wel een akkoord, dat is een prachtig begin, maar nou nog even verder. Ja, en nu moeten we het gewone werk nog beginnen, ja, als het ware. Precies. En we zijn al 485 dagen na de verkiezingen, dus het wordt stilaan tijd. Zo, stilaan wordt het tijd, zo is het. Mark Rijnenbo, hartelijk bedankt. En haal ons op de hoogte van de vorderingen. Tijd voor onze dagelijkse serie... uiterst korte, wonderlijke, maar waargebeurde verhalen. Pst.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 dat kan dus niet. Het valt wel mee. Dat wilde ik ze eigenlijk nog zeggen. U hoorde één minuut gemaakt door Katinka Beer. En in Hilversum in de studio zit collega wetenschapsredacteur Arnoud Jaspers. Goedemiddag Arnoud. Goedemiddag. Een schrikbarend bericht. Ik heb al mijn, mijn pillendoosjes al gelegd. Vitaminesupplementen verhogen kans op sterven, weet jij ons te melden. Wat is dit in vredesnaam voor onderzoek? <laughs> dit is een uh, heel groot onderzoek. Onder 40.000 vrouwen in de Amerikaanse staat Iowa. Die zijn maar liefst 19 jaar lang gevolgd. Van 1986 tot 2004. Ja. Um, en die zijn in het kader, dat is een veel breder onderzoek... waarbij ze om de paar jaar werden ze helemaal uh, het hemd van het lijf gevraagd... over hun gezondheid, hun levensgewoonte... Uh, roken, niet roken, sporten, niet sporten, gewicht enzovoort. Mm -hmm. En dan kun je dus, heb, heb je na twintig jaar of na negentien jaar heb je heel veel gegevens. En dan kun je terugkijkend, kun je er allerlei dingen uit afleiden. En er is nu een groep uh, onderzoekers uh, in Finland en de Verenigde Staten... die heeft gekeken uh, naar verschillen tussen... Twee groepen. De, de ene groep slikt dagelijks vitaminesupplementen... zoals je die bij de drogist kunt kopen. En de andere groep deed dat niet. En daar komen toch wat uh, ja, opmerkelijke zaken uit. Mm -hmm. uh, over het algemeen kun je zeggen dat uh, als je vergelijkbare groepen neemt... dus die vergelijkbaar zijn qua gewicht, qua sporten, qua eetgewoontes... maar ze verschillen wel... Qua dat pilgebruik, ja, dan dus de, de vitamine-slikkers die ja. hebben iets meer kans om te overlijden. Dan kan je het hard maken, maar dan moet het enige verschil ook echt zijn dat vitamine-gebruik wel of niet. Hoe dat... hard is dit onderzoek nou? Maar nou ja, doen. omdat het zo'n grote groep is, 40.000 vrouwen, kun je dat ja. uitsplitsen. Je kunt zoeken naar de, de personen die, uh, een, twee groepen personen die op elkaar lijken. Op in alle opzichten, behalve het vitamine slikken. Mm -hmm. Dus dan kan je toch een, vrij, uh, ja, een redelijk hard gegeven eruit halen. En dan blijkt dus dat uh, vrouwen die wel vitamine slikken... een paar procent meer kans hebben om te overlijden in elk jaar... dan, uh, dan de, de groep niet-slikkers. Jij noemt dit resultaat hard... Redelijk hard, ja. Mm. Um, stel je voor dat het omgekeerd was. Hè, dat dus de slikkers, de, de, de vitamineslikkers... dat die een paar procent minder kans zouden hebben om te overlijden. Dus dat die gemiddeld een paar jaar langer ja. zouden leven dan de niet-slikkers. Nou, ja. de, de vitaminefabrikanten zouden een gat in de lucht springen... en dat van de daken schreden. Ja, natuurlijk. Maar zo gaat iedereen altijd aan de haal... met, met, resultaten, met onderzoeksresultaten ja. die hem of haar wel gevallig zijn. Klopt. Maar ik. kijk, er zijn, je hoort heel vaak berichten over kleinere onderzoekjes. Met maar, maar uh, zeg, 100 proefpersonen of 500 proefpersonen en er komt dan iets uit. Mm -hmm. En iemand bevalt dat resultaat dan... en die roept daar heel hard iets over. Maar dit is dus een relatief groot onderzoek. De, de, de volgtijd is heel lang, 19 jaar. Je kunt echt kijken wat er met die mensen gebeurd is. Goed. Dus dit is wel een van de dit betere wetenschappelijk onderzoeken. wetenschappelijk verantwoord qua onderzoek. Verantwoord. Uh, ja, kijk, het, het is niet... Um, er kunt natuurlijk over discussiëren... want zit er dan toch niet een ander verschil in die groepen... waardoor het lijkt alsof die pillen mm -hmm. slecht zijn voor je gezondheid. Dat kan je niet helemaal uitsluiten. Maar wat je wel bijna met zekerheid kunt uitsluiten is... Die, die vitamines die doen niks gunstigs. Die, die helpen zeker niet om je langer in leven te houden. Of okay, om ziektes te Oké, Dat is al eens eerder inderdaad gezegd. Maar dan werd er altijd gezegd: nou ja, baat het niet, dan schaadt het niet. En de mensen hebben in elk geval het idee ja, dat, dat het helpt. Maar er wordt nu gezegd: het schaadt wel. Het, het schaadt waarschijnlijk wel. En uh, je weet nooit precies wie, maar over de hele groep genomen gemiddeld schaadt het dus. Mm -hmm. Dus er is eigenlijk alle reden om die dingen gewoon niet te slikken. Tenzij uh, je dokter je, of je specialist dat voorschrijft. Oké, okay, ja, dus op medisch advies nog wel. Doen. En gaat dat om al die vitamine-supplementen? Want je hebt er um, honderden natuurlijk. Ja, nou ja, kijk, ze hebben dus geprobeerd naar zoveel mogelijk combinaties te kijken. Je hebt mensen die slikken multivitamines, je hebt mensen die slikken vitamine B, foliumzuur, koper, zink, ijzer. Wat eruit komt is dat eigenlijk al die combinaties, of je het nou in combinaties slikt of alleen dat is ongunstig. Met één uitzondering, de, de calcium slikkers, die, oh. uh, die zijn er wat beter, die hebben een wat minder kans op overlijden dan de niet-calcium slikkers. Maar daarvan is nu juist weer een onderzoek geweest, meen, ik me te herinneren een paar weken geleden, dat je wel calcium kan slikken, maar dat het niet helpt voor je botten. Daar ja, moet je dan dus, maar weer voor doen. Ja, dus, dus waar, waar dat verschil dan vandaan komt, is eigenlijk een beetje raadselachtig. Ja, nee, dan is het gewoon leuk, ik slik wat en ik, ik, dit is niet gevaarlijk. Dat is het dan gewoon. Ja, kijk, volgens mij is de gezond verstandregel regel is gewoon niks slikken... tenzij er een hele duidelijke medische reden voor is. Mm -hmm. En dan bespaar je dus een hoop geld. En op, op, op jaarbasis, als je in de VS, hè, wordt voor 20 miljard dollar per jaar aan Zo. vitamines geslikt. In Nederland weet ik het niet precies, maar dat zal toch ook gauw... om 100 of 200 miljoen euro per jaar gaan. Mm -hmm. um, en het, het, heeft, het, heeft zeker, het heeft geen zin en het is misschien zelfs schadelijk. Goed, Arnoud, uh, dit, staat, dit bericht staat te lezen. Ik kan me voorstellen dat luisteraars dat nog eens rustig na willen lezen. Daar het hunne van willen denken mm -hmm. op uh, de site van Noorderlicht. Ja, dus uh, als je eerst naar wetenschap24.nl gaat ja. en dan naar de sectie nieuws... dan kom je bij dat bericht te terug. Arnoud Jaspers, hartelijk bedankt. En zoals al aangekondigd, Elko Brinkman is hier te gast bij mij in de studio. Hartelijk welkom, meneer Brinkman. Voorzitter van Bouwend Nederland. De brancheorganisatie voor de hele bouwsector in Nederland. En ook uh, fractievoorzitter van de CDA-fractie in de Eerste Kamer. Het is, over politiek gaan we het ook nog hebben, maar ik wilde het eerst toch maar over het bouwen hebben. Het is een niet onbelangrijke week. dus is nooit natuurlijk voor wonend en bouwend Nederland. Maar als het uh, over, over beleid gaat... Morgen wordt er gesproken in de Tweede Kamer over de woonvisie van dit kabinet... En morgen is er ook een, uh, wordt er ook gesproken over het bouwbesluit. Nou zullen de mensen niet zo gauw weten wat dat is, het nieuwe bouwbesluit. Maar dat is volgens mij gewoon uh, een besluit waarin alles staat over regelgeving rondom bouwen. Hoe huizen eruit moeten zien, waar het aan moet voldoen. En misschien ook wel de plekken waar, dat weet ik eigenlijk niet. Nou, dat wordt hier weer in een ander besluit geregeld. Uh, maar het bouwbesluit gaat echt over de woning en het, het gebouw als zodanig. Hmm. Dus bijvoorbeeld over de vraag waar de trap moet zitten, hoeveel toiletten er moeten zijn... of er ramen in een huis moeten zitten en nog wel veel meer... En de kunst is uh, ja, onszelf ook wat serieuzer te nemen. We leven in een samenleving waar de mensen uh, terecht op, op een zekere mondigheid aanspraak maken. En je kunt je dus afvragen of dat allemaal zo in detail moet worden geregeld. Mm -hmm. Kijk, dat de overheid zegt, uh, daar mag je wel bouwen en daar niet. Dat, dat, dat is een ruimtelijke bedenken, in kwestie. Een ruimte in kwestie, maar ja, hoe dat huis er nou precies uh, uitziet... En, uh, het is ook uh, allemaal neergezet nog een beetje vanuit het uh, idee dat wij zoveel kwantitatieve woningnood hadden, zo'n ja, zo groot tekort aan woningen, dat er gewoon snel moest worden gebouwd en dat dan... Ja, hetzelfde makkelijker zou gaan en sneller zou gaan. Maar ja, goed, langs... andere tijd dus je zegt het kan. Dat bouwbesluit zal wat minder regels bevatten. Ja, wat variatie. Het... We hebben veel verschillende mensen, grote kleine uh, gezinnen. Mensen die meer ruimte nodig hebben. Mensen die minder nodig uh, hebben. Uh, dus dat idee dat we allemaal eenzelfde breedte van de woning... overal uh, de deur op dezelfde manier... en dat is langzamerhand gelukkig al wel wat gevarieerder geworden... maar dat kan wel meer. Hm. Nou, even de woningmarkt. Hè. Uh, die zit hartstikke vast. En dat, dat heeft met allerlei dingen te maken. Maar dat gaat me even nu... In Eerste instantie om de bouw van nieuwe woningen... Dat is maar een idee misschien wat ik heb, maar uh, je ziet dat er worden wel nieuwe woningen gebouwd, maar niet heel veel. En dan kom je op de andere kant van de bouwmarkt, de vastgoedmarkt. Er staan hartstikke veel kantoren leeg, maar je ziet ook dat er nog steeds bijgebouwd wordt. Dat is die, een, een, een tegenstelling die ik gewoon helemaal niet goed begrijp. Het heeft iets te maken met het, zeg maar, het soort van de uh, gebouwen. Met een praktisch voorbeeld nemen er zijn 7,5 miljoen woningen in dit land, waarvan ongeveer de helft in de 50er en 60er jaren is gebouwd. En onze smaak verandert onze behoefte aan de hoeveelheid kamers. Het soort van, van kamers. Ook de vraag of het technisch wel in orde is. Of de, eh, ja, de energievriendelijkheid van die woningen wel in orde is. Maar we hebben ook altijd wel verhuisbehoeften. Als we het gezin wat uitbreidt willen we wat ruimer gaan wonen. Als we gaan scheiden ja, dan willen we allebei een woning hebben. Als we weer wat ouder worden willen we een andere woning hebben. Dus onderliggend is er zowel een hoeveelheid sociale als, als technische redenen... Mm -hmm. om ook weer nieuwe woningen te bouwen, soms op dezelfde plaats. Maar nou, dan krijgen we een stadsvernieuwing... waarbij we een hele discussie krijgen of die wijk wel afgebroken mag worden. Er is ook behoefte aan een andere manier van ruimtelijke ordening. We hebben jarenlang tegen elkaar gezegd... op de ene plek wonen we, op de andere plek werken we... en op weer een andere plek staat het ziekenhuis of de school. En nu zeggen we, het zou toch wel handig zijn... als dat, dat mm -hmm. dichter bij elkaar zou zitten. Ja, die kantoren... Um, Daar een... staat hartstikke veel leeg. Ja. En een aantal zou misschien ook wel door dat nieuwe bouwbesluit... op een andere manier gebruikt kunnen gaan worden. Misschien zelfs voor huisvesting. Absoluut. Dat maar is ik heb ook... ook gelezen dat er voor misschien wel 7 miljard... gewoon gesloopt moet gaan worden. Dat het gewoon weggegooid het geld is. Dat die nooit meer voor... dat soort lege kantoren nergens anders meer voor gebruikt uh, kunnen worden. Nee, nou zijn kantoren over het algemeen... behalve wat overheidsgebouwen, een particuliere gebouwen. dus dat risico... Uh, die schuld, of eventueel die restschuld. Dus een, een probleem van particulieren. En wat gelukkig nu gebeurt, is dat er her en der mogelijkheden zijn. Uh, om zo'n gebouw te hergebruiken. Mm -hmm. Niet alleen maar voor studenten. Maar ook voor mensen die er wonen en werken in willen combineren. Dat vergt soms behoorlijke aanpassingen. Dus het is altijd ook weer een, een kwestie van uh, iets voor over hebben. Je ziet ook wel dat bijvoorbeeld monumentale oude fabriekshallen. Oude stations. Ook wel gebruikt worden. Niet alleen om er een restaurant in te vestigen. Maar om startende ondernemingen uh, daar een mogelijkheid in te bieden. Dus daar zit absoluut wel beweging in. Maar vergeet u niet dat het, het fenomeen kantoor Zeg maar mensen die de administratie uh, doen. Het staat enorm onder druk uh, van de ontwikkeling van ICT. Uh, mm. Dus zoveel ruimte per medewerker is er niet meer nodig voor het, het kantoor. En dat is iets wat toen die kantoren werden gebouwd over het algemeen niet is voorzien. Maar is het een, een, een, een verkeerd beeld van mij dat er nog steeds zoveel kantoren gebouwd worden? Nou ja, de tegelijkertijd zeggen mensen... ik, ik heb ergens een, een, een industrie, een, een bedrijfsactiviteit... en dan wil ik wel voor zover ik administratie moet voeren... wil ik dat uh, dicht bij mijn, uh, mm -hmm. mijn productieactiviteit hebben. Dat, dat hoeft niet, je kunt het ook weer voor een deel... via ICT oplossen op een grotere afstand. Maar je kunt uh, ondernemers niet ontzeggen... dat als ze in, ik noem nog maar iets, in Apeldoorn uh, activiteit willen ondernemen... Uh, dat ze daar dan ook hun spulletjes uh, regelen... en niet naar Vlaardingen worden verwezen. Uh, dus die beweging blijft eigenlijk er altijd... is de vraag, Dat begrijp ik hoor, maar eigenlijk vraag ik me af... Het is misschien ook, heeft u daar een heel helder antwoord op? Is het niet zo dat de gemeenten het ook prettig vinden... het is dure bouwgrond om dat maar te vergeven aan uh, uh, bouwers... die zeggen we zetten hier hele grote kantoren neer... en we zien wel uh, of er iemand in komt of niet? Dus, uh, alsof er, er wordt een beetje lijkt het uh, in hinein gebouwd. Nou, dat is niet helemaal de werkelijkheid. Die bouwer bouwt altijd een opdracht van iemand. Meestal was dat of een, of een bedrijf. Uh, en in veel gevallen een, een belegger. Een pensioenfonds of iemand die veel geld privé uh, had. Ja. En pas als dat rond was, dan ging men dat gebouw neerzetten. Nou, die motor is eigenlijk een beetje tot stilstand gekomen. En ook de gemeente zien nu dat ze die gronden niet makkelijk verkopen. Er moeten de laatste paar jaar, elk jaar, ja, miljarden worden afgeschreven. Ik geloof dat er nu bij elkaar zo'n 3,5 miljard moet worden afgeschreven... door gemeenten aan veronderstelde winsten. En dus je ziet dat, dat er eigenlijk een heel nieuw model moet worden gevonden... om toch beweging in die markt mm -hmm. te houden. Dat is ook de kern van het gesprek, denk ik, in de Tweede Kamer deze dagen... Je kunt van alles en nog wat vinden over de woningmarkt. Maar uiteindelijk wonen daar mensen in. En er is echt door alle mogelijke instanties uitgerekend... dat als je 1% van de bestaande woningvoorraad... Hè, dus van die 7,5 miljoen woningen die we nu hebben... als je elk jaar 1% zou vervangen... Eh, uh, een grootschalige nieuwbouw mm -hmm. of, of grootschalige verbouw... Ja, dan doe je er nog een eeuw over... voordat we allemaal weer eens een keer in een nieuwe woning zitten. Dat is eigenlijk te weinig. Maar dat ja. geeft wel aan dat er echt voors moet worden gebouwd. En dat kun je op zichzelf... Voor de economische activiteit ook wel volhouden. Ook als je terugkijkt. Ja, Dan hebben we natuurlijk grote industrieën gehad. Hoogovensachtige, Philipsachtige complexen. Dat is allemaal voortdurend aan, uh, aan veranderingen onderhevig. Dus er moet wel gebouwd worden. Niet omdat ik het zeg en mijn leden. maar omdat dat gewoon de maatschappelijke behoefte is. En dat geldt ook voor wegen, spoorlijnen, metro's, noem het maar op. Het moet wel, maar gebeurt het ook? En is, is, is de woonvisie die er nu ligt. van een van partijgenoot overigens van nu minister Donner. Uh, uh, uh, helpt die hierbij? Is die afdoende? Is die voorbereid op de toekomst? Zeg je, ja, dit is de manier waarop we inderdaad uh, uh, met de woningbouw in Nederland vanaf nu om moeten gaan? Hij uh, helpt, maar hij helpt niet voldoende. Er is door het kabinet terechtgezegd, wij willen beweging in die zaken. Laten we nou mensen die verhuizen. Uh, helpen door die overdragsbelasting wat te verlagen. Ja, op, op hetzelfde moment bijna uh, brak uh, de crisis uh, uit. Dus ja. we zaten gekluisterd aan het scherm... en zagen dat die, dat die ko koersen naar beneden vielen. We zijn als het ware geld op zak blijven houden. Op hetzelfde moment kun je zeggen... Ja, veel bedrijven, daar gaat het helemaal niet zo slecht uh, mee. Het ja. kan beter. Maar ook de overheid die om deze tijd over... Uh, Besnoeiing besnoeien spreekt, het Vlaamse woord wat we net hoorden, ja. Uh, ja, geeft nog altijd meer uit. Dus we zitten ook een beetje uh, te kijken van... Uh, ik, ik, ik wacht even voordat ik geld uitgeef. In de winkels merk je hetzelfde. Uh, en eigenlijk zitten we nu op een koopkrachtniveau van 2007. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet zo slecht. Alleen en is... We hebben het beeld dat het rampzalig uh, is. Nou ja, en daar heeft ik... dus die woningmarkt als eerste last van. Want ja. dat is toch een grote uitgave. Dus waar zou die woonvisie nog verder in kunnen gaan? Bewegingen erin brengen. Er zijn heel veel mensen die nu zeggen. ik zou eigenlijk wel in een huurwoning willen zitten. Ik kan niet in een heel goedkope huurwoning van een corporatie. Uh, pensioenfondsen zeggen ook, nou, ik zou er eigenlijk best in die huurwoningen willen beleggen. Maar dan moet ik voor mijn gepensioneer een goede huur daaruit kunnen krijgen. Ja, hoe krijg je nou dat segment van die, van die woningmarkt in beweging naast mm -hmm. datgene, nou wat je eens, voor die overdrags. Want in de woonvisie moet... staat het volgens u dus niet afdoende. Maar nou, u ja, heeft het antwoord. Uh, ik zie het. Ja, ik geef het uh, eigenlijk. Ik herhaal het uh, graag. Je zult dus die woningen van, zeg, nou maar even tussen de 600 en 900 euro in die orde van grootte. Die misschien ietsje ruimer, ietsje comfortabeler zijn. Ja, ook, ook een zekere huurvrijheid daarin moeten geven. Niet om dan al ja wijze van spreken 2000 euro voor te de, voor de vragen. Nou, dat is iets wat de minister uh, zou kunnen verruimen. En daardoor maak je het ook aantrekkelijker... voor institutionele beleggers, pensioenfondsen en dergelijke... om weer in die markt te stappen. Zoals 10, 15 jaar geleden. Mm -hmm. Het heel normaal was dat pensioenfondsen en verzekeraars... zeiden nou, er is naast de corporatiewoning... en naast de puur particuliere uh, koopwoning... is er ook iets als een, nou, noem het maar even wat duurdere huurmarkt. En een middenoplossing midden of misschien nee. zelfs wat je vroeger ook had... volgens mij die premiekoop. Uh, ja, maar dan, dan moet dat je dat dus de... weer als overheid er geld in gaan stoppen... De overheid zit krap bij kas. En, en, en mijn suggestie is dus om het particuliere geld dat er wel is, dat in in institutionele fondsen zit bij beleggers... om dat de mogelijkheid te bieden daar een fatsoenlijk rendement op te halen. Uiteindelijk, als een pensioenfonds dat zou overwegen... moet hij toch naar zijn gepensioneerde terug met de stelling... dat is een degelijke belegging, dat is niet een, een of andere toverconstructie. Dat is gewoon, ja, als we het vele jaren normaal hebben gevonden. Vindt u gehoord? denkt u, bij dit kabinet als u zegt... als bouw in Nederland, joh, ga nou eens met die crisismaatregelen... die jullie hadden, bijvoorbeeld uh, um, de overdragsbelasting... Hè, afschaffen of verlagen en hou dat nou maar zo. Maar ook, hou nou de hypotheek... De, de op het pijl zoals hij nu is? Op zichzelf zou het zeer behulpzaam zijn. Als maar doen ze het? Dat... Denk nou je? ja, voorlopig hebben ze gezegd nee. Het de debat gaat nog met de Tweede Kamer. Ze hebben ook vanuit de bouw gezegd: het zou handig zijn. zelfs al zou je het nog weer ietsje, ietsje aanpassen. toch een stukje zekerheid over te houden. Ik deel, en dat deelt ook de bouw, de redenering. Uh, uiteindelijk moet een huis op eigen benen staan... of dat nou een huurhuis is of een koophuis. Dus je kunt niet voortdurend via garanties alles blijven afhechten. Maar je, je moet nu wel waarnemen dat de hele economie er last van krijgt. Mm -hmm. dat, dat zegt het Centraal Planbureau, dat zegt het kabinet. En dat weten we ook allemaal. Als we onzekerheid hebben over de waarde van ons huis... dan gaan we minder besteden. Uh, pensioen en een pensioen en een woning, dat is uiteindelijk toch de basis van je gevoel. Hey, ik voel me wel happy, ik hoef er geen miljoen en geen ton aan over te houden... maar dat huis behoudt zijn waarde. En je kunt wel zeggen, we worden er allemaal beter van als de huizen 10% minder waard worden. Ja, ja, dat is de koper, maar de verkoper niet. Mm -hmm. uh, dus je moet wel zorgen dat bazaal er, er zekerheden blijven in de samenleving. Er hoort een huis en een pensioen bij. Oké, okay. We gaan uh, de bouw even laten voor wat het is en verder door op de politiek aangeschoven zijn. Alkje van Roesel, hartelijk welkom van de Amsterdammer. En collega Joost Vulling van de NOS, parlementair verslaggever. Uh, die zometeen ook naar vieren meedoen met ons panel. Uh, meneer Brinkman, ik zei het al in de inleiding het CDA is jarig vandaag. Of vandaag, deze week. 31 jaar bestaat het CDA, 1980. Uh, feest? Is er reden tot feesten, wat u betreft? Ik vond wel aardig wat er net vanuit Vlaanderen werd gezegd. Dat uh, door de kabinetsformatie daar nu een element van verzuring eruit is uh, geraakt. Wij zitten in een tijd waarin het CDA probeert dat element van verzuuring wat uit de Nederlandse discussie te krijgen... door gewoon te acteren. He, en Mensen zitten te wachten, politiek, wat doet u nu? Het CDA heeft samen met de VVD de verantwoordelijkheid op zich genomen... om in deze moeilijke tijd een aantal op zichzelf pijnlijke beslissingen te nemen. En dat is volgens mij wat het, ja, mensen die nog altijd iets zien in het CDA... Ook, uh, ook verwachten, dat we niet aan de kant staan roepen... want het kan allemaal beter en, en overheid overheid doet doen? allemaal fout. Ja, als we gaan je het iets doet, word je op het matje geroepen, Joost Vullings. Wat vind jij? Is de reden vast al eventjes een voorschotje voor het nieuws? Reden tot feest voor het CDA? Uh, nou ja, ze, ze, ze, ze, ze bestaan nog steeds, zou, kunnen, zou je kunnen zeggen. Dat is, een Dat is al altijd, altijd reden tot feest? Ja, ze staan er natuurlijk niet goed voor, maar er wordt er wordt hard gewerkt aan een, aan een nieuw verhaal. Mm -hmm. Ze zijn natuurlijk ook nog steeds op zoek naar een nieuwe leider. En mocht dat allemaal goed vallen, wie weet... komt het dan ooit nog allemaal weer een keer goed met het CDA. Aukje, vlak voor de ster nog even. Wat vind jij? Heeft het CDA reden tot feest? Uh, hun positie in het gedoogkabinet? Nee, ik, volgens mij moet je geen enkele verjaardag voorbij laten gaan. Dus ik zou uh, maar gaan feesten. En dat is niet omdat ik denk dat het het laatste verjaardag is. Want dat zou flauw zijn. Um, ik zie wel bewegingen bij het CDA dat ik denk: ja. Dus in zover ben ik het niet meer eens van het CDA. En uh, regeren niet aan de kant blijven staan. Er is natuurlijk een hoop gedoe binnen het CDA. Mm -hmm. Maar ook zo'n minister-leers, uh, vandaag zie je hem weer manoeuvreren. om toch de er... ruimte op te zoeken we die, gaan er, zo die, die er is. Ja. Heel even naar het wereldnieuws luisteren. Tot zo. Het kan niet zo zijn dat afval voor altijd afval blijft. Wij maken er liever iets moois van.